the floor, fashioned way that makes me Een prachtig nummer om over de vloer te zwieren. Natuurlijk, Charles Aznavour Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dance, the old fashioned way. Welkom bij de show. Het gaat tot 12 uur duren, dus blijf erbij. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Mooi dat je erbij bent, want we hebben van alles in de aanbieding voor je. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Wat hebben we zoal in de show? Nou, we gaan zo meteen luisteren naar een column van... Uh... Han van der Horst, straks dus. Uh, en we gaan het hebben over de verkiezingsstrijd en de relatie met Willem Drees. Wat heeft dat nu weer met elkaar te maken? Nou, je hoort het straks. Verder uh, gaan we het hebben over de dood van uh, de zoon... ...komt dit jaar in Vlaardingen. Dat is een voorstelling, maar wat is dat? Je hoort dat straks. En we gaan het hebben over de Belastingdienst... ...want uh, ja, iedereen heeft die blauwe brief wel gehad. Hè? De, de meeste mensen met een koopwoning onder andere... ...die moeten een belastingaangifte doen. Dus, maar hoe zit het nou voor de particulier? Je hoort dat straks hier in deze mooie aflevering... ...van De Late Avond. Dus, stay tuned.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 Altijd apart als men een uh, sitar gebruikt in een uh, muziekstuk. Zeker in een uh, stuk van Ricky Martin, die altijd van die Zuid-Amerikaanse liederen maakt. Hè? Van die swingende nummers dat uit je heupen komt, zou je kunnen zeggen. She is all I ever had. Een Future World Orchestra hoorde je hier in de show met Desire alweer uit 1981. Tijd voor ons eerste ontwerp, Hier is mijn collega Herman de Bruijn. Ik ga in dit onderwerp praten over de dood van de zoon. Nou, Pasen komt dichterbij. Daar heeft het denk ik van alles mee te maken. Maar ik ga het vragen aan Arjen Verwijk. Hij is in de studio. Arjen, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En we gaan het hebben over die dood van die zoon. Maar dat is een heel bijzonder project, hè? Ja, dat, dat klopt. We hebben afgelopen jaren met Noorderlicht hebben vastievoorstellingen en kerstvoorstellingen gedaan. En dit is eigenlijk het derde jaar dat we dat doen. En deze keer is de eerste keer dat we een. Uh, ja, eigenlijk een. Uh, voorstellingen we uitgenodigd. Ja. Misschien even een korte toelichting op Noorderlicht, wat je zei. Ja, nou Noorderlicht is een uh, relatief jonge kerkplek binnen Vlaardingen. We vallen wel onder de PKN, maar we richten ons met name op, ja, op jonge mensen en op mensen die zoeken. Ja. ja, je bent daar de voorganger van. En ik ben daar sinds, uh, sinds ruim twee jaar nu alweer de voorganger. Ja, ja. ja. en dan komt er een uh, ja, De Dood van de Zoon. Hoe moeten we dat zien? Indringend muziektheater, zie ja. ik, staan. Uh, ja. Maar het is geen musical... Nee, het is geen musical. Het is ook niet The Passion. Uh, nee, maar daar, daar, heeft, daar, daar heeft het wel raakvlakken mee. Mm -hmm. uh, we hebben aan de ene kant natuurlijk uh, de bekende uh, uh, uh, uh, passieverhaal... zoals we dat in het Concertgebouw kunnen gaan uh, kijken. Mattheus Passion, uh, ja. Matthäus Passion. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk The Passion... Uh, die op te televisie wordt uitgezonden. Een groot, uh, groot evenement. En dit zit er meer tussenin. Mm -hmm. Het heeft wel... De ernst van de matthäus Passion. Maar tegelijkertijd is het ook wel toegankelijk... doordat we uh, uh, muziek gebruiken... Uit, uh, ja, uh, dat, dat, dat voor een groot deel gewoon popmuziek is. Ja, ja. Ja. ja, dus voor de jongeren misschien wat beter te verteren dan de echte Matthäus. Want dat is ja. toch een, een zwaar ja. stuk, denk ik ja. maar. Nou, ja. Dit is inhoudelijk ook wel een zwaar stuk, want de thematiek is natuurlijk zwaar. Mm -hmm. Maar het is wel, uh, het is toegankelijker, denk ik, dan de Matthäus-passion. Ja. Ja, ja. Ongepolijst, noemen jullie ja, het ook. Ja, want het is ja. wel rauw. Het, het is natuurlijk ook een rauw verhaal over opoffering. En ja, het is gewoon een... Een heftig verhaal. Ja, een kruising. Verraad, niet het, alles uh, zit erin. Zoveel, een lichte kost natuurlijk. Nee, maar precies hoe maar ook alles daar is natuurlijk ja. verraad, uh, uh, verhoor, vernedering, uh, ja. arrestatie. Ja. Eigenlijk heel veel thema's die we ook vandaag de dag uh, uh, op ons afkomen natuurlijk. Het ja. dus de laatste drie dagen van Jezus op ja. deze aarde, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja. ja, wordt opgevoerd toch in een kerk, hoewel ja. het ongepolijst is. Kan dat wel? Ja, ik vind, uh, dat is natuurlijk mijn overtuiging, dat in een kerk juist ruimte moet zijn voor het ongepolijste, voor de rafelrandjes, voor, voor de nee. deuken en de littekens. Ja. Ja, ja. ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar toch soms wat moeite mee hebben. Nou, misschien is het onwennig, maar uh, ja, ik, uh, de boodschap van de, van de kerk moet je ook een beetje oncomfortabel maken. Het is, geen, uh, het is geen regenboog alleen maar. Nee, nee. nee. nee. Uh, muziektheater, dit muziektheater wordt door eerdere bezoekers ook enthousiast ontvangen. Dus wat dat betreft uh, zit ja. je op de goede weg, denk ik. Nou, ik, de, ja, dus, dus ik vind het mooi dat het een middenweg is. Dus tussen aan de ene kant het klassieke en aan de andere kant het meer populaire. Maar dat het wel heel erg veel inhoud heeft. Het raakt. Dat hoor je. Ja. Het is uh, veel zang, liedzang, of wordt er ook gesproken? Ja, er is dus ook een, een verteller. Dus okay. het verhaal wordt, uh, het is een afwisselend muziekverhaal, ja. ja. En dat vindt plaats in de grote precies? kerk. In de grote kerk op goede vrijdag. In Vlaardingen. In Vlaardingen ja. op de markt, ja. Ja, ja, dat is wel een plek waar het hoort natuurlijk eigenlijk. Hè? Wat mij betreft wel, ja. Ja, ja, ja. kan me voorstellen, ja. ja. Uh, mensen die daar naartoe zouden willen, hoe kunnen ze daar het ja, beste bij komen? Je kan naar de website www.dedoodvandezoon.nl gaan en daar uh -huh. staat alle informatie. Het is op nog vijf andere locaties door heel het land. Okay. Dus, uh, dus het is, een, het is een, best een, een grote productie. Ja. ja, maar ja. dus op Goede Vrijdag ja. 3 april in Vlaarding. in de Grote Kerk. Ja. Dus ja. Um, wat verwacht je ervan? Wat mensen zeggen achteraf? Ik hoop dat het... Uh, uh, bij dit soort dingen hoop ik gewoon dat mensen geraakt worden. Dat mensen eventjes uh, uit het dagelijkse leven worden meegenomen in iets dat... Dat het, het, het alledaagse overstijgt. En dat kan natuurlijk uh, kunst en, en uh, dat is natuurlijk de taak van kunst en muziek sowieso al. Maar dat is volgens mij ook de taak van de kerk. Dus, dus dat dat dan samen kan gaan, cultuur en kerk op zo'n moment, ja, ik vind dat iets heel moois. Ja. De dood van de zoon, Arjen van Wijk, sprak erover. Hij is voorganger van Noorderlicht in Vlaarding en straks helemaal betrokken in, op 3 april bij dit uh, muziektheater. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan, dankjewel. Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue. Puisque derrière des paupières blessées, tu as suivi. Les routes, j'ai marché. Puisque tu vois la couleur de mes nuages. Et les photos qui rient dans mes bagages. Je garderai tous ces morceaux de nous que tu as laissés casser un peu partout. Comme un matin d'enfance Un jour tout tôt On se reconnaîtra Pour une autre danse Tu as réveillé Le soleil endormi Entre tes cils Souris, par tes yeux clairs, j'ai vu des arcs en ciel, là où j'avais laissé fondre mes ailes. Même si tu vis dans d'autres vies que moi, si chaque nuit nous éloigne pas à pas. Si j'ai peur, des ombres qui s'avancent Dans cette chambre qui part vers le silence On se retrouvera Comme un matin d'enfant gone long time ago where have all the flowers gone young girls pick them every one when will they ever learn when will they ever learn where have all the young girls gone long time passing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 learn Where have all the graveyards gone A Long time passing Where have all the graveyards gone A Long time ago Where have all the graveyards gone Gone to flower everyone When will they ever learn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 Een nummer dat zomaar vandaag ook zou kunnen worden geschreven. Jawel. Over de oorlog, zou ik maar zeggen. Marlene Dietrich met Where have all the flowers gone? En Isabel Boulet hoorde je ervoor met Un jour au als mijn Frans een beetje correct is. Over een paar minuutjes, zo meteen dus al, over een minuut of vier, een column van uh, Han van de Horst, Hij gaat het hebben over verkiezingstijd. En hij maakt een vergelijking, jawel, dat was lang geleden, met Willem Drees. En waarom dan wel, dat hoor je zo meteen na deze prachtige van Zucchero. uw volo. Het is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, merkt u ook zo weinig van de gemeenteraadsverkiezingen? Op de plaatselijke radiozenders zijn debatten en vraaggesprekken te horen. Op straat zie je van die dubbele grote kartonnen affiches te zijn aan lantaarnpalen opgehangen. Daar blijft het bij. Vroeger was het wel anders. Dan gaven de kiezers massaal van hun voorkeur blijk. Op zeker de helft van de ramen bij ons in de stad, zo niet meer, prijkt een affiche van een politieke partij. Die werden overal door vrijwilligers kwistig verdeeld. Zo kreeg je van tevoren al een soort indruk van de uitslag. Ik heb het nu over de jaren zestig van de vorige eeuw en ik realiseer me met schrik hoe lang dat allemaal geleden is. We leefden nog in het tijdperk van de verzuiling. Elke zuil wilde in het openbaar zijn kracht tonen. Dat deed men door het laten ophangen van affiches achter zoveel mogelijk ramen. Ook... Stopten ze propagandamateriaal in de brievenbus. Soms waren dat hele kranten met tal van artikelen. Maar waren ook originelere methoden om de aandacht te trekken. Iemand als vader Corrie Meijersluizer was daar een meester in. Hij liet in 1956 bij alle huishoudens van Nederland... ...door vrijwilligers, vrijwilligers zat in die dagen... ...ondanks de 48 uurige werkweek het visitekaartje van minister-president Drees bezorgen. Alles compleet, met zijn functie en zijn huisadres erbij. Dat zou in deze zoveel gevaarlijker en minder naïeve tijd geen politicus aandurven. In het handschrift van Drees stond er bovendien op het kaartje wat ook uw politieke richting is, ik verzoek u in elk geval vandaag te gaan stemmen. Het is van belang dat heel ons volk zich uitspreekt. Dan volgt onderstreept de handtekening W. Drees. Het was slimme propaganda voor de PvdA. Het visitekaartje viel dan ook niet overal even goed. Zo schreef in de Telegraaf een professor die alleen maar zijn eigen initiale prijs gaf... Het is ongewenst en verkeerd wanneer een lijstaanvoerder aanvoerder... voor de reclame voor zijn verkiezingscampagne... zich bedient van de vermelding van zijn functie in het bijzonder als die functie de hoogste is in de regering. Professor Duinstee, toen een bekend lid van de katholieke volkspartij, de grote concurrent van de PvdA, noemde dat allemaal geraffineerd. Veel kiezers maakten er een geintje van. In het Rotterdams Parool las ik Veel mensen vonden op de ochtend van de verkiezingsdag een visitekaartje van Dr. Willem Drees in de brievenbus. Het was een verkiezingsstunt op niveau, vonden de meesten. Anderen staken gnuivend het kaartje in hun jaszak en overal waar ze kwamen overhandelden ze met een nonchalant gebaar hun visitekaartje. Alsof ze de minister zelf waren. Wij kijken met een zekere vertedering naar deze oude tijden. Dat komt omdat we ons de ophef herinneren over het TikTok-optreden van de kerstverse minister Hans Veilbrief. Hij plaatste een aantal zelfportretten met daarbij steeds een andere bewindspersoon uit de nieuwe coalitie. Daarachter was een rap te horen, want Veilbrief in de 60 wil graag laten zien dat hij helemaal van deze tijd is. Zou de minister niet goed geluisterd hebben? De tekst luidde, bitches willen met me naar bed. Vooral als de bewindsman poseerde met vrouwelijke collega's maakte dit een bijzondere indruk zullen we maar zeggen. Veilbrief betuigde dan ook meteen spijt. Als ze bij zijn partij een toptalent als Meijersluizen hadden, dan was dit niet gebeurd. Overigens. Een verkiezingspotje van Rob Jette doet weer heel erg aan dat visitekaartje van Drees denken. Nergens noemt Jette zich premier, maar hij oogt wel heel erg als een leidende staatsman, terwijl hij het publiek oproept bij de raadsverkiezingen weer op D66 te stemmen. Alles bij elkaar zijn de tijden bij nadere inzien toch minder veranderd dan ik dacht. Weet je wat we gaan doen deze keer? Wat we gaan beluisteren? De socialistenmars. Het is zeker goed voor die van leefbaar Rotterdam. Niet met de wapenen der barbaren. Want Dit is de late avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. I've been cherishing through the perishing winter nights and days a funny little phrase that means Such a lot to me that you got to be with me heart and soul. Well there Geweldig toch? Dieker A room with a view. Mooi uitzicht. En een fantastisch ouderwets, faragram, socialistisch lied hier bij de late avond. En dat op speciaal verzoek van Han van der Horst. Natuurlijk. Nou, in een ogenblik gaan we weer belastingaangifte doen. Ook weer nodig. Ja, je krijgt het allemaal weer in je e-mailbox en blauwe brieven in de bus. Het is even niet anders. Het is het seizoen. Je hoort het zometeen. Na close to you and somebody. Het is weer tijd voor de belastingaangifte en die kun je ook dit jaar weer tot 1 mei regelen. Voor de een is dat zo gepiept, de ander gaat er even goed voor zitten. En er zijn mensen die de aangifte het liefst nog even uitstellen. Nou, om je daar een handje bij te helpen spreken we vandaag met Liane Vlaskamp. Ze is algemeen directeur particulieren bij de Belastingdienst en kan ons alles vertellen over die aangifte. Liane, van harte welkom. Dank je wel. Ja, het is dus weer tijd om die belastingaangifte te regelen. Kun je even kort uitleggen wat dat nou precies betekent? Het is inderdaad weer tijd om aangifte te doen. In de periode van 1 maart tot 1 mei nodigen wij Nederland weer uit om belastingaangifte te doen. En de mensen die van ons een uitnodiging tot het doen van aangifte hebben gehad, die vragen wij ook om aangifte te doen. We hebben een aantal vragen binnengekregen van mensen uit het land en uh, dit is de eerste. Sommige mensen om mij heen hebben een brief gekregen waarin hen gevraagd wordt om aangifte te doen. Ik heb die niet gehad. Kan ik alleen aangifte doen als ik een aangiftebrief ontvang? Ja, Diana, het lijkt me een hele relevante vraag. Hoe zit dit? Ook als je geen aangiftebrief ontvangt, kun je aangifte doen. Bijvoorbeeld voor ouderen die een AOW-uitkering hebben en een klein aanvullend pensioen. Daarvoor kan het interessant zijn om aangifte te doen om te checken of ze belasting terugkrijgen. Ja, omdat ze mogelijk te veel hebben betaald. Inderdaad, mogelijk hebben ze te veel uh, loonbelasting betaald en dan kunnen ze dat via de aangifte inkomensheffing terugvragen. Dus kijk dan ook in je online aangifte. Uh, vul de gegevens in. Uh, controleer de gegevens die wij voor invullen. En dan kun je ook zien of je mogelijk belasting terugkrijgt. Dus dat kun je van tevoren kun je dat dus checken. Als je vermoedt dat je geld terugkrijgt of misschien belasting moet betalen... even naar de website van de Belastingdienst gaan, inloggen. En daar kun je zelf dus controleren of dat het geval is. Het is wel interessant wat je zegt dat al veel is ingevuld. Want daar gaat ook de volgende vraag over. Hoi, ik heb een vraag over de belastingaangifte... Als ik mijn aangifte open, dan zie ik dat er al veel is ingevuld. Hoef ik dan alleen nog maar te controleren of alles klopt? Ja, Liana, hoe zit dat? Het is inderdaad het geval dat wij voor veel burgers veel informatie hebben kunnen voorinvullen. Bijvoorbeeld loon of een uitkering of de waarde van hun eigen woning. Tegelijkertijd blijft het van belang dat burgers zelf controleren. Kloppen deze gegevens die vooringevuld zijn? Zo niet, dan kun je ze wijzigen. En is er in mijn persoonlijke situatie het afgelopen jaar nog iets voorgevallen... waardoor ik ook kosten kan aftrekken of een inkomen moet invullen? Of je bijvoorbeeld een huis hebt verkocht of hypotheek aangepast... Ja. Of, of zorg- en ziektekosten hebt gemaakt, precies, dat soort voorbeelden. Precies, dat soort voorbeelden. Ja. Ja. Tijd voor de volgende vraag. Ik weet dat je bij bepaalde veranderingen in je leven extra goed moet opletten bij de belastingaangifte. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja, Liana, voorbeelden. Vertel. Geldzaken rondom je eigen woning. Heb je bijvoorbeeld in 2022 een woning gekocht of verkocht? Of heb je hypotheek overgesloten? Of een lening voor een verbouwing afgesloten? Dan moet je de gegevens in jouw aangifte waarschijnlijk aanvullen. Let dus goed op, controleer de gegevens die al voor ingevuld zijn in je aangifte... en vul aan waar nodig. Heb je extra vragen hierover of wil je dingen eens nalezen... check dan ook weer op de website. Maar ook in het aangifteprogramma staan met vraagtekentjes opgenomen... een toelichting bij de verschillende onderdelen van de aangifte. En dan noem ik nog een tweede voorbeeld... en dat zijn de zorg- en ziektekosten die je gemaakt hebt en die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die je maakt... voor de tandarts of voor de fysiotherapeut. In de aangifte staat ook uitleg over welke kosten... je wel en niet kunt aftrekken. Dat is een duidelijk verhaal. We gaan door naar de volgende vraag. Hey, ik heb een vraag over mijn woning. Die heb ik dit jaar verduurzaamd. en Volgens mij las ik dat ik bepaalde kosten die ik daarvoor heb gemaakt... kan aftrekken in mijn aangifte. Kun je mij er wat meer over vertellen? Ja, de kosten die je maakt uh, wanneer je geld leent voor het verduurzamen of verbouwen van je woning, die zijn meestal aftrekbaar in de aangifte. Bijvoorbeeld omdat je een spouwmuur of vloerisolatie installeert. Of bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp uh, laat plaatsen. Let op, hierbij dat je alleen de financieringskosten en de rente die je over de lening betaalt aftrekt. Ja. De kosten voor het verduurzamen of verbouwen zelf zijn niet aftrekbaar. Okay. Kijk op belastingdienst.nl/eigenwoning en daar vind je ook weer de informatie over waar we het nu over hebben. Nou, we hadden het zojuist al even over mensen die het afgelopen jaar uit elkaar zijn gegaan en daar gaat ook de volgende vraag over. Afgelopen zomer ben ik gescheiden. Volgens mij moet ik daar belastingtechnisch ook iets mee. Wat moet ik regelen? En wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte? Dat kan inderdaad gevolgen hebben voor die aangifte, hè? Dat klopt. Sowieso, als je uit elkaar gaat, dan moet je veel regelen. Maar misschien heb je ook toeslagen. Of heb je daar straks recht op. Dus het is goed om dat te checken. En ook daar hebben we weer informatie op onze website. Belastingdienst.nl slash scheiden. Daar kun je een checklist downloaden en dat kun je ook je persoonlijke checklist maken. Dus dan kan je zien wat er voor jou van toepassing is en dan kun je dat als leidraad gebruiken. Ook als je uit elkaar bent, dan kun je er even goed nog voor kiezen om in 2022 als fiscaal partner geregistreerd te staan, toch? Klopt, als je te maken hebt gehad met een situatie van scheiden in 2022, dan kun je ervoor kiezen om over 2022 fiscaal partners te zijn. En dan is het dus ook raadzaam om samen aangifte te doen, om fouten te voorkomen, maar ook weer te kijken naar de optimale verdeling. Nou, dat is een, een duidelijk verhaal voor zover... Ik kan me wel voorstellen dat er misschien nog mensen zijn die vragen hebben over die belastingaangifte. Hè? Want het kan soms best een beetje ingewikkeld zijn. Zeker omdat mensen het ook niet elke dag hoeven te doen. Waar vinden zij hulp? Ja, het is uh, mooi dat je deze vraag stelt. Want het is uh, voor de burgers en voor de mensen in Nederland goed om te weten dat ze er niet alleen voor staan. We hebben de website van de Belastingdienst al uh, vaker voorbij gehad in het uh, interview. Maar ik, ik stip hem nog een keer aan, belastingdienst.nl slash aangifte. Daar vind je heel veel belangrijke informatie over de aangifte, maar ook over uh, de verschillende onderdelen van de aangifte. We hebben als Belastingdienst de Belastingtelefoon, daar kun je naartoe bellen. En die kunnen je dan verder helpen als je met behulp van de website er niet uh, uitkomt. We hebben een op één hulp, dus je kunt je melden bij de belastingtelefoon of online... voor het maken van een afspraak bij een van de balies of steunpunten van de Belastingdienst in het land. Maar er zijn ook heel veel maatschappelijk dienstverleners en fiscaal dienstverleners... die burgers en ondernemers in Nederland helpen bij het invullen van de aangifte voor de inkomensheffing. Nou, Misschien ook nog even goed om te vermelden... dat algemene vragen over je aangifte aan de Belastingdienst... die kun je ook stellen op Facebook, Instagram en Twitter. En de Belastingdienst zal daar dan ook vervolgens op antwoorden. Nou, dank in ieder geval voor je tijd, Liana. We zijn weer een heel stuk wijzer geworden. En heb jij je aangifte nog niet gedaan? Geen haast, dat moet nog even gezegd worden. Ga naar belastingdienst.nl slash aangifte... Controleer hem goed, vul hem aan waar nodig en stuur hem dan in voor 1 mei. En dan wensen we iedereen natuurlijk heel veel succes bij. Heel veel succes. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Mooiste nummers van de Beat Boys in my room. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik ga er weer van tussen. Het is mooi geweest voor vanavond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek. En uh, natuurlijk leuke onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. Dus doe dat dan ook. Laat de radio gewoon aanstaan op deze frequentie, want dan kom je ons vanzelf weer tegen. En intussen hebben we gewoon hier zo bij jouw streekomroepje, lokale omroep, heel veel lekkere muziek en andere informatie. Um, Tot slot van de show, Masquerade en Guardian Angel. Ik hoop dat die vannacht bij je is. En dan wens ik je daarbij natuurlijk een mooie nacht, Welterusten. rusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. No, you're simply laughing, at me I just can't stop and simply lay I just can't stop and simply let.